Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Victor Hark met het NOS Journaal. Het verkeer heeft opnieuw veel last van sneeuw. Op veel plaatsen kan alleen stapvoets worden gereden. In de ochtendspit strekken sneeuwbuien van de Zuid-Hollandse kust naar Flevoland. Er is weinig verkeer op de weg. Daardoor zijn er niet veel files. Ook de rest van de dag houdt het winter weer aan en kan het sneeuwen. Spoorbeheerder ProRail raadt mensen af om vandaag de trein te nemen...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 De politie heeft het 14-jarige zeilmeisje Laura Dekker op Sint Maarten gevonden. nadat iemand haar had herkend en de politie belde. Die had een internationaal opsporingbevel uitgevaardigd. nadat Laura vrijdag als vermist was opgegeven. Het gaat volgens de politie goed met haar. Formeel is Laura aangehouden. De politie zoekt nu uit hoe ze zo snel mogelijk terug kan keren naar Nederland.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 In Kazachstan is met succes een Soyuz draagraket gelanceerd. Aan boord van de capsule zijn een Rus, een Amerikaan en een Japanner. Ze zijn op weg naar het internationaal ruimtestation ISS, waar ze een half jaar zullen blijven. De capsule komt over twee dagen bij het ruimtestation aan. Het weer wisselen bewolkt en enkele sneeuwbuien, ook wat zon. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuiden weer sneeuwen. Middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Aan zee is het iets boven nul. Vooral morgenochtend kan er weer wat meer sneeuw vallen. Verder verandert er de komende dagen weinig. Dit was het. en.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. Het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte, Kerst. Zie yes. Dit is Kerst met ZFM met Met nu De herhaling van Zandvoort, Zandvoort op zaterdag. Jou, ik ben een klant. Goedemorgen. Goedemiddag. Een klant, wat interessant. Goedemorgen. Goedemiddag. Wat heeft u hier zo al? Goedemorgen. Goedemiddag. We verkopen hier geen bal. Goedemorgen. Goedemiddag. Maar wat heeft u hier dan wel? Goedemorgen. Goedemiddag. Ik heb alleen een winkelbel. Goedemorgen. Goedemiddag. Nou dan ga ik dan maar weer. Goedemorgen. Goedemiddag. Tot de volgende keer. De buurt Goedemorgen. Uh, ik ben een klant. Heeft u wel kerstpakketten? Kerstpakketten. Ja. Wat voor kerstpakketten? Wel wel kerstpakketten. Ja, maar kerstpakketen dat je zegt, jongen, jongen, wat een kerstpakket? Of kerstpakketen dat je zegt, jongen, jongen, waar hebben ze die oude kleren zo vandaan gehaald? kerstpakketten dat je zegt, jongen, jongen, waar hebben ze die oude kleren zo vandaan gehaald? Ja, dat is weer nieuw. Oh, dan doet u die dan maar aan? Die hebben we niet. Wat hebben u dan voor kerstpakketten We hebben helemaal geen kerstpakketten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 De buurt, super. Goedemorgen, uh, ik ben een klant. Dan hebben u ook kerstkaarten? Kerstkaarten? Wat voor kerstkaarten? Over kerstkaarten? Ja, maar kerstkaarten met prettige kerstdagen. kerstkaarten zonder prettige kerstdagen. kerstkaarten met hartelijke groet. uit doet je hem. Wat voor kerstkaarten? Kerstkaarten met hartelijke guld doet ja, dat is weer nieuw. Waarom oh, nou doet u die dan maar. Die hebben we niet. Nou, maar wat hebben u dan voor kerstkaarten? We hebben helemaal geen kerstkaarten. Goedemorgen. Goedemiddag. Dat zit zo, ik ben een klant. Goedemorgen. Goedemiddag. Een klant. Wat interessant. Goedemorgen. Goedemiddag. Wat heeft u hier zo al? Goedemorgen. Goedemiddag. We verkopen hier geen bal. Goedemorgen. Goedemiddag. Het blijft leuk, hè? De die kerstsuper die van nou. André van Duijs. Zo aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En hij is op vakantie, Albert-Jan Vos. Die hij zit lekker in, in, in Spanje. Spanje. Ja. ja, hij is daar kerstfeesten aan het vieren. We gaan vanmiddag eens even horen van Albert-Jan hoe ze dat daar doen in Spanje. Ja, de vraag is of hij daar natuurlijk ook in de sneeuw zit nu. Bijvoorbeeld. Of misschien is het daar wel 20 graden Je Weet het Je maar weet het nooit zo. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag Rob. Sjors van Dam tegenover mij. En drie uur lang mede-presentator van dit programma, Zandvoort op zaterdag. Eens kijken of we het overleven drie uur. Nou, dat gaat vast en zeker wel lukken. Ja. Jawel, we hebben Maurice ook overleefd, dus ja, dan kan dit er ook nog wel bij. Veel zwaarder kan niet hè. Nee, dat bedoel ik. De sprookjeswandeling, ga jij nog meedoen? Nee, nee, nee, nee. nee. Vanmiddag om zes uur, uur gaat hij van start. En uiteraard willen we daar alles over weten, gaan we verderop in dit programma aandacht aan besteden. En we hebben ook de Brandweer Zandvoort. Want ja, de kerstversiering is allemaal wel heel erg leuk. Maar het moet ook veilig zijn. Het moet wel brandveilig blijven. Dat bedoel ik. Geen en dat soort dingen, dat soort weet je wel. Het, ja. Dus nou, Yvonne Roosendaal, zij sprak met de brandweer Zandvoort. En ook daar gaan we verderop in deze uitzending naar luisteren. Wat is dat nou weer? Ja, mee? daar gaat de telefoon oh, over. Hier, ja. <laughs> Meteen uh, Fans uh, aan de ja, telefoon, Jos. We, we gaan weer werken, denk ik. Neem jij maar even op. Ga ik uh, wel we... eventjes een plaatje draaien. Take the bass line out. Uh-huh. Uh -huh. Uh -huh. Check it Uh-huh, uh-huh, yeah. uh-huh, Let it up. It's the hard, uh -huh. hard knock life for us. Treat, it's the hard knock life for us. Instead of three, that's yeah. we get kicked. three, we yeah. get It's the hard knock From standing on the corners bopping to driving.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 De kerstlieds hoor je op ZFM ZFM Ja, dat geldt zeker nu wel een beetje op CFM. Elke dag is kerst op CFM met lekkere kerstmuziek natuurlijk. Zo ook tussen 2 en 45, Jos. Ja, gewoon een paar lekkere Kerstplaten ertussen Dat dacht ik wel, maar joh. De Double in Every Day is Christmas. Daarvoor trouwens een plaatje van uh, JC. Ken je hem nog? De Hard Knock Life, alweer vele jaren geleden. Van lang geleden. Volgens mij uh, 1900 uh, nog iets. Ik weet het niet meer. <laughs> Ergens uh, eind, uh, eind jaren 90. Ja, 97, 98. Ja, iets, uh, zoiets. zoiets. Dus de sprookjeswandeling, hij komt er straks aan. Zijn er gezellig bezig het uh, gasthuisplein aan het uh, aankleden. Ja, er wordt van alles versierd. Uh, Ziet er uit gezellig uit en uh, worden van Andor dat het vanmiddag weer gaat sneeuwen. En wat hebben ze nou gedaan? Ik heb geen idee. Ze hebben geruimd. Dat dus dus kunnen nou, ze vanmiddag we open... nog een keer gaan doen? Dat denk ik wel, ja. ja. Volgens mij kunnen ze vanmiddag weer opnieuw gaan beginnen. Nou ja, altijd gezellig. Maar de dames kunnen lekker vegen hoor, van, van het wapen. Dus dat komt helemaal ja. goed. Nou ja, dat is mooi. In ieder geval gezellige kraampjes, heel veel gezelligheid in het uh, centrum. En ook de dieren van Daan zijn er ook nog, hè? van uh, Sunparks. Ja, met zijn geiten gaat hij weer uh, Met zijn geiten gaat de hij, markt. Uh, gaat hij op de markt. Eens even kijken wat ze opleveren op de markt, hè? die beesten. <laughs> je weet het maar niet. Ja, ja, je weet het niet. <laughs> Misschien verdient hij er nog wat aan. Wat wou jij zeggen, Ander? Daan is oude geitenbreien. Geitenbreien. Oude geitenbreien. Precies, dat bedoel ik. <laughs> dus, we hebben het uh, van uh, Maurice Milder vernomen. Je kan een kerstgroet gaan uh, indienen bij CFM. Via kerstgroet, apenstaartje, zfmzalvoort.nl. En dan komt hij als het goed is heel mooi op tekst tv te staan. Op cfm tekst je gratis uh, kerstgroet. Geef hem nu door. En hier is heaven 17. Dat is van nog langer geleden volgens mij. Temptation. Ja, we gaan gewoon allemaal ja, gauw houden. Dat is van voor mijn tijd. Maurice deed het ook, dus uh, dan mogen wij het ook Ja, dat mogen wij het ook doen. Ja, toch? Ja, toch? <laughs> But it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. We you wanted it, do, cause my heart is getting lost inside of you, Better a feeling that I can't resist you, from the moment I leave my eyes on you, can really you tell me what you wanted do, cause my heart is getting lost inside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 Josh, daar hebben we al een tijdje niks meer van gehoord. Hè? Close to you. Dat is echt van uh, lang geleden. Ja, wat is dat lang geleden? Joh, <laughs> de Baby Don't Go in deze kerstaflevering van Zandvoort op zaterdag. En de sprookjeswandeling, we zeiden het al een paar keer. Ja. Hij komt eraan en we hebben Roy van Buring even op pad gestuurd. En die heeft het uh, volgende interview daarover opgenomen. Nou, op dit moment sta ik op het Gassersplein op de kerstmarkt. En ik sta hier naast Mariska van Huisteden. Mede-organisator van de Sprookjeswandeling hier in Zandvoort. Wat kunnen we vanavond allemaal verwachten? Uh, nou, ontzettend veel. Uh, na het uh, succes van vorig jaar hebben we het uh, nu een beetje uitgebreid. En zijn er op het Kerkplein en op het Gasthuisplein allemaal leuke dingen te doen. Vooral voor kinderen, maar ook voor hun ouders. Er is nu al een kerstmarkt gestart en die gaat vanavond ook door de hele tijd. Uh, we hebben op het uh, Kerkplein, ik moet het even zo uit mijn hoofd doen, een heel mooi optreden. Een paar keer in de kerk. Uh, er is een poppenkast, er is een uh, kerstman met zijn gezin waarmee je even tot de foto kan. Uh, nou, alle activiteiten op het Kerkplein treden ook nog koren op uh, in de muziekpaviljoen en op het plein. Er is een levende kerststal bij de kerk. En op het Gasthuisplein uh, komen de carolers. Daar komt een Disney band optreden om half zeven, om half acht. En een sprookjesverteller in het museum om even lekker warm naar een sprookje te luisteren. Op het Gasthuisplein kan je ertessoep eten en chocolademelk krijgen. En op het uh, Kerkplein is de gratis ertessoep, de oliebol en alles voor de kindertjes uh, ook aanwezig. Dus, dus hoop te doen! Ja, er is heel veel te doen en ik hoop dat het uh, nou, nog drukker wordt vorig, dan dat het vorig jaar al was. Maar uh, ik denk dat het voor de kinderen en voor hun ouders gewoon weer een fantastische avond gaat worden. En daar is het voor het bedoeld. Kinderen kunnen een uh, kaart kopen. Kunnen, zijn die nog steeds te koop? Ja, je kan nu al uh, kaartjes krijgen bij de Bruna. En ik weet niet precies wanneer dit in de uitzending komt, maar dat is dus totdat de Bruna sluit. Maar vanaf vijf uur is Roodkapje aanwezig op het plein bij het gemeentehuis, zeg maar. bij het stallen. En daar zit een stalletje, dat kan je makkelijk vinden... Dan kan je de kaarten die je gekocht hebt bij Pruna omruilen voor een boekje... waarin ook scheurkaartjes zitten voor die gratis chocolademelk en oliebol... en de route en wat er allemaal te doen is. En daar kan je dus ook nog boekjes kopen als je er nog niet eentje hebt. Een boekje kost 2,50 euro, maar daar krijg je dan gratis uh, chocolademelk en een gratis oliebol voor. Dus... En een hele gezellige avond. En een fantastische avond. Ja, dat is, uh, nou, dat, het moet gewoon gaan lukken. en Het is lekker wintersweer. Trek wat warmzaal en kom. Wil je de luisteraars nog fijne kerst wensen? Ja, ik wens iedereen nu alvast hele, hele goede kerstdagen en een fantastisch 2010. Dankjewel. Graag gedaan. Mm -hmm. Maar de muziek uit de jaren 80 ontbreekt ook zeker vanmiddag weer niet in dit programma Sanford op zaterdag. Van Steve Winwood <laughs> en de uh, High Love. So, ja, stel horen uh, van uh, Roy van Buring inderdaad uh, de sprookjeswandeling die gaat er aankomen. Om 6 uur ja, gaat hij beginnen. Lekkere ettensoep is verkrijgbaar, uh, poffertjes en noem maar op. En muziek op de terrassen en bij het uh, ja, want daar weet jij meer over. Ja, want ik weet dat tot uh, vier uur vanmiddag staat in het centrum van Zandvoort de Westside Dickens Orkest. En die gaan je helemaal volgooien met alle bekende klassiekers van... Uh, oh, ik dacht met de Kluwijn. Nou, nou, stille Nacht, uh, dennenboom en allemaal. Uh, deze tijd zijn de kerstmuzieken. De uh, groep staat onder leiding van uh, Hans Zieriksky. Ik ja, ja. heb geen idee waar die vandaan komt, maar uh, in ieder geval een... Uh, een groep vol met uh, trompetten, saxen, fluiten, baritons, trombones, bassen en slagwerk. Kortom, gewoon de hele dag uh, gezelligheid in het uh, centrum. Tot uh, vier uur een uh, hoop gezelligheid in, uh, in Zandvoort. En tot aan half negen voor de sprookjeswandeling ja, natuurlijk, daarna, Inderdaad, Ja, uh, gaan we verder. Want je kan onder meer op de foto met de kerstman en je favoriete sprookjesfiguren. Dus, uh... Hou je mond. <laughs> Kom verkleed als je wilt en geniet mee van dit unieke evenement voor Jong en Oud. Nou, de kaarten zijn verkrijgbaar bij de Bruna Balken. In de, aan de grote krocht voor 2,50 euro. Tot sluit zijn ze nog verkrijgbaar. Nee. Kan je gewoon lekker mee genieten. En dan krijg je poffertjes en, uh, en de eto -soep natuurlijk. etoshoopens. Oh, ja. Lekker hoor. Helemaal goed. Gezelligheid in het uh, centrum van Salvo. Wij gaan weer uh, wat muziek draaien. Hier is uh, Alan Clark en Father Vader. and Friends. Fine.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 I'm glad you're around Oh, son, it's so strange To hear and see That someone so different Is a soul like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 Warmte, to warm to see FM FM It's Christmas time There's no need to be afraid at we let in light. Zo uh, was het uh, flink koud. Zo hé, ja, kun je daar wat over vertellen? Want we hebben extreem laag temperaturen bereikt uh, afgelopen nacht. Ja, min 18 graden was uh, de laagst gemeten temperatuur. Dat was in uh, Deelden. Of Delen. dat uh, nabij Arnhem ligt had. Dan hadden die gewoon de min 18 graden. Min 18 graden, jezus. Ja, dat is uh, oh. ja, niet het laagste van het jaar. Want dat was op uh, 6 januari van dit jaar. Toen werd in Eel namelijk 20,8 graden onder nul gemeten. Zo hé. Hey, weet je hoe het, het uh, weer koud. de komende dagen uh, wordt of blijft? Of, uh... nou, in ieder geval vandaag uh, blijft het ook flink koud. Ook vannacht uh, tussen de min 5 en de min 10 graden. En het probleem daarbij is dat er uh, geleidelijk meer wind komt. Waardoor het uh, buiten wel weer kouder aan gaat voelen. Ja dat uh, voelde ik ook vandaag. Ik het, denk uh, nou ja, het is het niet is, uh, echt uh, warm. Maar dat klopt ook. Met het deze is niet lekker buiten dus, uh, En uh, ja als je met, uh, met de auto of de bromfiets of de fiets weggaat. kijk Opletten want uh, het je, het valt, zo op je, je ja. valt zo op je snuit. Ja. Ja, echt waar. Ervaring. En dan heb je weer last van je been en zo, ja, Dat schiet dus, het allemaal niet op natuurlijk. Een trekkend been. Ja, een trekkend dat been. Dat, ja. <laughs> dus, nou ja, de sprookjeswandeling uh, zo dadelijk wordt ook uh, weer uh, koud. Ik weet uh, dat alle deelnemers aan de sprookjeswandeling, die hebben er in ieder geval uh, rekening mee gehouden. Die zijn, uh, die zijn dik, goed dik, dik bekleed. Dus ook de kerstvrouw is uh, dik bekleed. Dat is dan weer wat minder ja, natuurlijk. Dikke maar... Ja. maar goed, het is nou eenmaal niet anders. Hè? Je moet wel met dit weer. Hoort bij tijd van het jaar. Dus dat is zo. Zo is het. Eurohid 2009 gaat er trouwens uh, ook weer aankomen. 27 december hè? 27 december. Ah, dat is, uh, de zondag na de kerst. Start om uh, 10 uur s ochtends uh, met de 100 beste platen van het afgelopen jaar. Oké. Okay. Dus zet hem in je agenda. 27 december vanaf 10 uur in de ochtend. Acht uur lang uh, gewoon alleen maar hits op de radio. En op tweede kerstdag is CFM er ook gewoon uh, helemaal live bij... met de normale programmering tot aan uh, 5 uur in ieder geval. Oh. Toch, Andor? Klopt, hè? Ja, Tot aan 5 uur uh, gewoon live programmering uh, op CFM. Gezellig genieten van de tweede kerstdag. Dat kan bij CFM. En ook vandaag trouwens natuurlijk. Want we hebben nog heel veel mooie kerstplaten voor je in petto. Maar eerst even een ander plaatje. Amy McDonald's. Mr. Rock'n'Roll. Vrolijke kerstfeest bij je thuis. CFM 106.9 104.5 op de kabel uiteraard ook op internet te luisteren op www.zfmsanvoorts.nl of kijk gewoon even op ZFM TexTV kanaal 45 voor het allerlaatste nieuws uit Zanvoort en de regio en daar kan je ook je kerstgroet kwijt stuur hem naar kerstgroets apenstaartje en wij zetten hem helemaal gratis voor je op ZFM TexTV is dat mooi of mooi? Dacht het wel hè?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 je ja, ook wat stilte is, want het is, Ik kan niet zonder het.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 van Nick en Simon, die zijn lekker bij zich zo. Lekker aan het bouwen, hit-na-hit scoren. En daar was dit er ook eentje van. Pak maar mijn hand. Jawel. <tie> <tie> het is inmiddels alweer bijna drie uur, Jos. Ja, de tijd gaat weer hard. Tijd vliegt voorbij. En wij gaan nog wel eventjes twee uur lang door. Zo dadelijk naar het nieuws en weer van drie uur. Heel veel kerstmuziek, heel veel gezelligheid. Reden genoeg om te blijven luisteren. Tot zo, en kus is de laatste voor drie uur. I'm man. Dan zie je via de kabel op 104.5.